6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Kleinsma wordt de nieuwe commissaris van de koning in Drenthe. De 60-jarige PvdA-politica is nu nog staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kleinsma volgt in Drenthe haar partijgenoot Jacques Tichelaar op. Die moest vertrekken omdat hij zijn schoonzus een opdracht van de provincie wilde toespelen. Het Rode Kruis waarschuwt dat er aan het eind van het jaar in Jemen een miljoen mensen cholera hebben. Nu zijn er al 750.000 mensen besmet, van wie er ruim 2000 zijn overleden. De hulporganisatie noemt de situatie in Jemen rampzalig. De strijdende partijen bestoken elkaar met veel te zware middelen, waardoor er veel burgerslachtoffers vallen. Het advies om bij brand niet de lift te gebruiken moet worden herzien. Dat zegt de voorzitter van de brandpreventieweken. Ouderen die slechter been zijn kunnen volgens hem beter wel de lift nemen. Bij een dodelijke brand in een seniorencomplex in Nijmegen begin 2015 was de trap geblokkeerd door rollators die vluchtende bewoners daar hadden achtergelaten. Pas toen de brandweer besloot de lift te gebruiken kwam de evacuatie goed op gang. In Wierden bij Almelo is een meisje van zeven doodgereden door een onbemande vrachtwagen. De truck stond geparkeerd en was gaan rollen. Het meisje stond met haar fiets te wachten en werd door de vrachtwagen geschept. Het lijkt erop dat de chauffeur, een man van 59 uit Hardenberg, de wagen niet op de rem had gezet. Hij is door de politie als verdachte gehoord. De VS trekt een groot deel van zijn ambassadepersoneel op Cuba terug vanwege akoestische aanvallen... Volgens Amerika worden de diplomaten bestookt met onhoorbare geluidsgolven die leiden tot gehoorschade en hoofdpijn. Daarom worden op de ambassade in Havana nu geen visumaanvragen meer in behandeling genomen. En voor Amerikanen geldt een negatief reisadvies voor Cuba. De akoestische aanvallen zouden ook hotels treffen. Het weer, vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer. Vannacht en morgenochtend regent het, maar vanuit het westen breekt morgen de zon door. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Vooral rond Utrecht is het drukker dan normaal op de weg. De meeste files staan in het midden van het land. Dit zijn de langste files in de Randstad. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen naar de Vesting en de afrit Bunschoten. 20 minuten extra. Ruim een half uur in de file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen het Everding en Waardenburg 16 kilometer. Op de A4 Den Haag Rotterdam zijn ze aan het doseren bij Delft. Reken op 20 minuten tijdverlies. Op de A12 Arnhem Den Haag tussen Driebergen en Kanaleiland, 20 minuten erbij. Op de A16 Breda Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Rotterdam Prins Alexander, een half uur extra. Op de A27 Utrecht Breda tussen Hagenstein en Noordeloos 20 minuten erbij. En de A28 Utrecht Amersfoort, ook ruim 20 minuten in de file tussen Utrecht en de afrit Den Dolder. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zom Z Zandvoort en zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort draait door. Nou ja, als je nu naar buiten kijkt, zou je zeggen, de zomer komt eraan. Blup. Maar volgens mij moet je moet je, je zwembandjes bij hebben nu. <laughs> Welkom terug voor het tweede uur. Ja, ik hoop dat het zonnetje toch nog even gaat schijnen. Ja, we moeten er straks nog eventjes door. Het is Blup. verschrikkelijk zeg, ongelooflijk. Ah, je wordt alleen maar nat Hans, meer ja, niet. Nee, dat is waar, daar heb, je gelijk in. daar heb je gelijk in. Maar we gaan gewoon weer lekker beginnen. We maken er gewoon een gezellig uurtje van. Toch? Jawel. wel. En ik begin met een lekkertje. Huh? Ja, dat zou je zien. Horen, Le een een lekker lied. Ga ik zien dat het een lekkertje is? Of oh, horen? Ja, nou, je gaat het horen en zien. Nee, just checking. Ja, vroeger, vroeger <laughs> kon je ze goed zien ook. Nou, oké. Okay. Nou, kom maar ze hadden op hadden van dan. die grote tongen hadden ze. Kis. Kijk. Dus je weet is er maar één het. met een grote tongen. Oh, he? dat weet ik niet, maar ik vond dat... Die uh... met die sterren op ze, rond zijn Ja, armen. die. Ja. Oh, die was yummy. <laughs> <laughs> nou, kom maar op. <laughs> Bad drive. Dat is ter voorkoming dat we nog meer luisteraars verliezen. Dus dat we die ene ook verliezen. Ja. <lacht> Moppie? Moppie, zal ik eerst de microfoons weer openzetten? Oh, dat had je nog niet gedaan? Nee, schoon. Oh, top. Ja, hij mocht dat gillen niet horen van ons. <laughs> maar wel lekker aan het meezingen. hè? Ja, nee, ik zei net alleen maar dat we ook uh, luisteraars in Italië hadden. Ja. Dus, uh, ciao, Elda. <laughs> um, um, ja. Nog even naar de kinderboekenmarkt bij uh, de Oranje school. In het kader van de kinderboekenweek die op woensdag 4 oktober begint, ook oh, dus dierendag. Uh, houdt de Oranje Nassoschool op die dag een kinderboekenmarkt op het schoolplein. Vanaf 12 uur s middags kopen de, verkopen de leerlingen gelezen kinderboeken voor 50 cent of een euro. Puur om het lezen te promoten. Verder is Bruna Balkenende met de nieuwste kinderboeken ook aanwezig. En komt Mr. Paint uit de Haltestraat met schildermaterialen uh, voor de gouden pense, penselen. Uh, iedereen is van harte welkom om langs te komen. En wie weet vind je er gewoon een hartstikke leuk boek ook nog. Dus uh, voor 50 cent of een euro, ja dat is niet is duur. Kinderboeken dus allemaal. Uh, veel kinderboeken, maar ook met uh, gewone boeken. Oh, was, okay. uh, uh, Bruna Balken en ik kom met de nieuwste boeken. Of kinderboeken. Yeah. Dus, uh, Hans, Hans, Hans, Hans, ja. Hans, Hans, Hans. Ja. Weet jij uh, hoe je iemand noemt die kinderpostzegels verzamelt? Een vitalist. Nee, een pedofilatelist. Waarom? Kinderpostzegels. Oh god, nee. Blijf op met Hans. Ja, en hoe heet iemand die een beetje stottert, die, een, uh, die bezig is om tegen zo'n hele grote menigte echt te spreken? Hoe noem je dat? Een stotteraar. Nee, een af en toe spraak. Ach. Wat zullen we eten? Ja, ten, ten, ten. ja, wie kan dat weten? Wie is de man die tegen dat zeggen kan? De groenteman. Ja, en ik weet wat we gaan eten. vertel, vertel. Krijgen... ja, ja, ja, ja. We <laughs> krijgen vandaag natuurlijk weer een lekker stampotje, en dat is een. Uh, deze keer heb ik een een spinaziestamppot met uh, zalm. En Dat lijkt me zo lekker. Wat hebben we nodig voor vier personen? En je bent er ongeveer 30 tot 60 minuten bij bezig. Dus je bent er aardige tijd mee bezig. Maar wat hebben we nodig voor vier personen? 800 gram aardappels, geschild. Een beetje een klontje boter. 100 gram ontbijtspek in plakken. Twee eieren. 500 gram verse spinazie. Een blik John West rode zalm uitgelekt. Nootmuskaat, peper en zout. Stampen. En... En wat gaan en met de voorbereiding je ervan, Hans? Ja, behoorlijk ja. <laughs> en de voorbereiding is uiteraard aardappelschillen. Dat is eigenlijk logisch. Of je moet een geschild kopen, want dat kan ook tegenwoordig. Goed, we verwarmen de oven voor op 175 graden. Hete luchtoven. Kook de aardappels in ruim kokend water met een snufje zout in ongeveer 20 minuten gaar. Leg de plakken ontbijtspek op een overschaal en denk ze af met een bakpapier. Zet de ovenschaal 15 minuten in de oven om de plakjes krokant te laten worden. Kook ondertussen de eieren ongeveer 6 minuten en na het koken de eitjes goed laten schrikken onder de koude kraan en pellen. Giet de aardappels af, laat ze op laag vuur vermogen, zo op laag vermogen droogstomen en stampen. Snijd de gewassen spinazie grof en meng deze met de gestampte aardappels. Serveer de zalm rondom de stampot over, wacht even, serveer de zalm rondom de stampot over, meng en doorheen. Oh, je moet het doorheen mengen. Breng het geheel op smaak met nootmuskaat, zout en peper en een klontje boter. Schep het aardappelmengsel op een schaal... en decoreer met een schijfje ontbijtspek en een lekker stukje ei. Het lijkt me zo lekker. Uh, en uh. Ja, en je, je kan dit nalezen op onze website. Zandvoortrijd door. Ja, je ging wat zeggen? Eh, ba. <laughs> je, hou, je, hou, je niet, hou je niet van zalm? Ik nee, hou je niet, niet van spinazie. Oh, niet van spinazie. Zo zonde als je dat ergens doorheen gooit, vind ik dat altijd. Nee. nee, nee als je er van houdt, is het lekker, ja. natuurlijk. Ja. ja. ja. Nou, komt ja. ja, ik, uh, ik moest even aan deze denken. <laughs> Tot de baas, geef me een banaan Maar de baas was juist die dag Glad weg uitverkocht En hij dacht dat onze Kees Ruzie met hem had. En de baas zei ja Ik heb geen bananen Ik heb geen Er ja, staat hier een klein hummeltje nog uh, te springen op en neer. Ja, nou, maar die waarom doe je dat nou? Ja, maar hij vond het wel... Ze vond het wel een leuk liedje volgens mij, hoor. Hallo. Hallo. Dan nou, was ik weer, hè? Ja, nou ja. mag jij weer. Ja, maar... Ja, oh. mm. Ga door. Hij ging ineens muziek draaien. Ja, maar ja. uh, maak het goed. Let op. Maar ik... Oh. <truhend> Dat is voor mij, hè? Ja. ja. En we gaan eten een saroma klop pudding. Voor die toetje. Wel lekker. Klop pudding? Kijk, oké, dat niet. Nee. Die is, is van ja, vroeger, maar door, Gary. Oh, die saroma. Saroma ja, is Die pudding die, uh, die is kou, nog steeds. Die gaat aankomen. Dat is koude, ja. koude klop. Nou, pudding zonder kloppen of zo. Nee, dit is, koude, dat is gewoon ding. koude melk. Dat wordt niet gekookt. Dat is lekker. Ja, nee. ja, maar als, als je kookt, krijg je vies fel op, joh. Nee, is lekker. Oh, dat is echt vies. <laughs> ik kan me, nee. ik kan me nee. nog herinneren. Het is aroma. Ja? Ja. Oh, nee. Lekker. En welke ja. smaak? Je Doei. mag de, de smaak ook zeggen. Oh. Ja, aardbeien. Aardbeien. Ah, Kijk. Ja, lekker. Met slagroom of zonder? Het uh, moet zonder. Oh, zonder. Zeg, ja, kind. Dag. Doei. Doei. Alle mannen die kaperen varen... moeten mannen met baarden zijn. Ja. Of C -C -top. <laughs> Hele grote, zware ja. baarden. Je moet, ik vergeet elke keer af te ah. kondigen. Je hebt van goede voornemens komt nooit uit bij mij. Zij uh, top. dus... Uh, give me all your loving. Hey. Culture at the beach. Na een pauze van een jaar... wordt uh, op 1 oktober aanstaande... voor de zesde keer de Culture at the beach georganiseerd. In de beachclubs Volks uh, Plazant en Captain Codd. In deze editie wordt u tijdens een zorgvuldig samengesteld diner verrast... met optredens van onder andere Casper van der Laan, Marco Lopez en Nico met zijn kliko. U vraagt me niks, ik kan daar niks bij voorstellen. <laughs> Verslik je voorzichtig. U mag dit niet missen. Uh, dit jaar komt de nette opbrengst volledig ten goede aan de stichting Tante Joy... Uh, ik vind het een mooie stichting. Uh, Tante Joy organiseert logeerweekenden voor kinderen onder de 18... met een zieke ouder, broer of zus. Denk dan aan psychiatrie, verslaving, verstandelijke beperking... of lichamelijke ziektes. In deze gezinnen komen kinderen niet zelden veel aandacht tekort... en of staan ze onder zware druk. Voor het welzijn van de kinderen die leven in deze moeilijke omstandigheden... is het belangrijk dat zij de kans krijgen om af en toe even afstand te nemen... Want de joy zorgt daar dus voor. Met de opbrengsten van de Culture at the Beach 2017... kunnen er weer logeerweekenden georganiseerd worden... voor deze jonge mantelzorgers de uit Kennemerland. Geniet van een heerlijke avond en ondersteun het goede doel. De kaarten zijn uh, 75 euro, maar nogmaals, het is echt voor een heel mooi doel. Dus um, ja. ja, als je ja. daarheen wil, kijk dan even ja. op www.cultureatthebeach.nl. Uh, Locatie is bij Plazant is afgang uh, de Vavosje 17... Um, en het uh, telefoonnummer is 023 57 15564 www.plazant.nl. En plazant dan met een D. Ja. ja, mijn gevoel zegt dat ik niet naar uh, Nico met zijn klik al wil, maar dat is. N ik, ken <laughs> hem, ik ken hem niet, maar. Dus, maar dat is goed. Nee, maar dus. de rest zal het absoluut goed maken. Ik bedoel, dat is van alles wat je moet. Uh, Was daarvan. Het kan, het kan best voor... heel gezellig zijn ja, natuurlijk. Ja, precies. En voor het doel dan zit uh, ja. je dat gewoon. Kom op, ik wij zaten echt... ook mee te zwingen met het Bananensong. Ik bedoel, kom op. Dan kan Nick en met zijn klik er ook wel wat van hoor. Ja. ja. ja. ja, ja. Waarschijnlijk wel. Hij zegt het met je eens? Ja, ging hè. Ja, ik, ik o, ik, ik dan moet krijg dan ik de rest vanavond uh, nog te horen. Right. Maar dat Houders. maakt niet uit. Ik Houders. heb nog langer dan. Ik de bar,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 like i'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life and the matter. Ik heb weer een perfecte timing. Jan. Ja, was goed hè? Ja, ja, we hebben inderdaad nog één minuut voor het weer. Dus zeg het maar wat je wil. Nou, doe kan maar we hoor. Met... Nou, kom, gooi doe het maar er maar in. Dat zei je net zelf al. Gooi het met maar in, Nee, dat was ik die dat zei. Wat oh, zei jij dat? Ja. Nee, maar... Hij zei nog elk jaar voor het geld komen ze weer bij elkaar. Nou, ja. Anders... Doe maar. <laughs> CFM, radio vanuit Zandvoort, presenteert het strandweerbericht door Toet Kruijenstein. De komende uren trekken weer stevige buien van west naar oost over het land. Soms ook met onweer. Dat hebben we net al gehoord in Rotterdam. Ook vannacht en morgenochtend regent het geregeld. Met name in het oosten blijft het morgen langdurig wisselvallig en grauw. In de westelijke helft van het land wordt het overwegend droog en breekt de zon weer door. Het wordt zo'n 15 graden in de regen... en rond 17 graden in het westen. Zondag krijgt het oosten de meeste zon... en het blijft daar tot de avond ook droog. In het westen valt dus al wat eerder regen... en zondag wordt het tussen de 16 en de 19 graden. Ja, nou, het is toch ook allemaal wat? Nou, hè? Nou. Man, man, man, man, man, man. Nou, het ging net wel even een keer buiten. Hè? Ja, het was een leuke uh, leuk, uh, leuk ja. bui. Ja, blij dat we droog zitten. Ja, <laughs> ja. ja. En was het? Ja. Oh, nou, je wordt er aardig gek ja. van hoor. Want een, een bruggetje. Ah, ja. wat je bent, kan je niet meer worden. Ik probeer sommige dingen te voorkomen, ja. maar dat lukt niet altijd hoor. Nee. Ja. Ja, ja. Nou, vond leuk, ja. Dat was Hans. Dus, uh, ik had een ja. ja. ja. duidelijk, duidelijk was Hans. Hans. Dit, was Hans. Hans. dit was niet Hans, dit was Knars Bakery. Ja, oké, maar die gilde was Hans. En ijselijk zelfs. Mooi hè? Nou, Oos, nou, wat had je? Ik, heb, ik heb wel iets voor jou eigenlijk. Voor mij? Tenminste jou, voor de vrouwen. Oh. Ja. Er is namelijk openbare toiletten voor mannen en vrouwen nu in antwoord. Ja, ik heb een zoektocht verricht, maar dat vertel ik zo wel. Ja. Maar verder. Ja. ja, terwijl landelijke acties worden opgezet... Om, de, om te pleiten voor meer genderneutrale toiletten... is dat in Zandvoort al een feit. Op vijf plekken zijn er openbare toiletten. Vier daarvan zijn toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen. Voor het einde van dit jaar wordt ook de vijfde locatie, het Unie vervangen voor een toiletblok met een gewone wc. Wethouder Gert Tonen... Zo volgt de landelijke discussie met belangstelling... en verwondert zich over de wc-ongelijkheid in Nederland. Ik vind het niet meer dan logisch... dat openbare toiletten genderneutraal zijn. In Zandvoort zijn er nu al vier plekken gewone openbare wc's. We besloten dat in 2017 ook de laatste urinoir in Zandvoort... vervangen wordt door een toiletblok met wc's voor mannen en vrouwen. Niet meer dan normaal, lijkt mij. Ja, en hij heeft helemaal gelijk. Ja, dat vind ik ook. Volgens mij moet hij, die, die rechter moet je meteen vervangen. Zo'n man staat helemaal buiten de maatschappij. En dan moet hij... Die... Nee. oh je, je hebt het over, ja, over die ja, rechter. Die, ja. ja, die, die, ja, die echt... ja Maar ja, ik vraag me wel uh, van meer rechters dat af. <laughs> Als ik dat wel horen. Ja, dat uh, Sommige rechters zijn Ja, er ja, ja. was van de week toch ook een heel stuk over dat tweejarig jongetje. Wat met opa aan de wanden was. En dan kreeg het jongetje 140 euro boete omdat hij stond wild te plassen. Ja. Ja. Um, Helemaal verbolgen van het feit... Wu, wu, wu, dat kan je toch niet maken. En ik denk, goh ja, weet je... zo'n opa leert nu al ja. dat kind... dat hij mag wild pissen. Dat hij gewoon overal mag plassen als hij dat maar wil. Ja. En daarbij, uh, als je dan een begunnen krijgt... mag je de agent gewoon een stijve uitschelden. Ja. ja, kom op. Dat kan je toch niet maken. Ja, wel. Dat kan je wel maken. Dat zag jij een opa. Ja, <laughs> ja, Opa wel. Maar dat vind ik zo erg. Ja. Dan denk ik van, ja, uh, dan moet je het goede voorbeeld stellen. En dan... Maar ik vind, ik vind wel dat ze gelijk hebben, inderdaad, dat vrouwen inderdaad eh, weinig plaatsen hebben in Nederland om echt eh, hun behoefte te doen. Want dat is het, het, het, het probleem. En dan komt een achterlijke rechter die zegt gaan, dan ga je maar op een urine waar zitten. Zie je het ja, dan voor? je? Die man weet niet eens hoe zo'n ding eruit. Ziet. Nee, volgens mij nee, ook ja. niet. Ja, ik heb in, in zo'n ding ooit een keer Omer over zijn schoen heen gepist. <laughs> <coughs> maar dat is weer een heel andere vraag. <coughs> Weg, hè? Ja. Ja, mm. hij loopt gewoon weg. Ja. Ga we een of ander broodje halen of zo. doen we dan gewoon stiekem een hele hoop gaan draaien? Oh, dat kunnen we ja? wel doen. Even lekker wakker uh, worden. Ja. Ja, lekker wakker worden. En <laughs> Ja, Hoort ja. er helemaal bij, hè? Ja. Hey, uh, weet je wat tijd voor is? Ja, volgens mij wel. hier oh, nee, een verzoekplaat. Daar is het tijd voor. <laughs> ja, en dit keer uh, ga ik wel vertellen van wie het is. Het is van een hele lieve vriendin van mij in Italië. Ciao, Elda. Um, uh, zij had een verzoekje. En dat is dit keer uh, Cindy Loper met True Colors. Prego, Elda. Tchau. Gevoelig, hè? Wat gevoelig, ja. hè? Ja, ja mooi, speciaal hè? ook voor jou. Dank Ik we weet dat je een gevoelig type bent. Ja, dank je. Ja. Ja. Um, ik kan overigens iedereen aanraden om een keer die hoek in te gaan. Lago Piano, hè? Ja, ja. Lago di Piano. Lago di Piano. Ja, supermooi. Erg mooi, hè? Okay. Lieve mensen. Ja. Leuke maar, wa, camping. Wat heet die camping Camping Ranokio. Ja, camping de kikker. Nee, de kikker. Oh, de kikker. Ja. Ranocchio. Kijk. En, en wat jij zei, dit woord, hoe heet dat, dat moeilijke woord? Hoe heet dat moeilijke woord? Nou, die, die, die, dat meer? Lago di Piano. Dankjewel. Dat heet het rustige meertje. Oh, ja. is het niet groot? Nee, het is ja. een vrij een klein meer. Het ligt oh. uh, ingeklemd tussen het uh, Lugano meer en het uh, Como meer in. Dus uh, ja. ja, wij, er wij, wij zijn hevende, er verliefd op. In een hele geval. mooie omgeving. In ja. Ja. ja, vind ik wel. Ja. ja. ja. Ik, ik ga eigenlijk mijn luisteraar zo verlaten. Ja, jij gaat al weg. Ja, want ik, ik moet naar ons koor. Want ja, ja. oude deserteur. Ja, eventjes. Nou, het is tien minuten, dus dat valt wel mee, toch? Ja, dat zeg jij. Ja, op de wel vakantie ging het ook goed, dus... Uh... Ik zal meeluisteren, in ieder geval in de auto. Ah. Nou, ja, want ik moet stuk. jullie wel blijven controleren, dat natuurlijk. Dat begrijp je wel. Ja ja ja, ja, ja, ja. Nou, nou er, maar Ja, nou, tegen de luisteraar zeg ik in ieder geval tot, tot donderdag weer. Ja. Ja, en, en wij als het start. goed is, ro ook weer. Ja. Nou, dan uh, een heel prettig weekend. Tot en wij, straks. En wij zeggen, even even wij zeggen ja. tegen jou: ciao. Game niet God, aber gay. Ja, en ik zeg En ik, en, en en ik rot zeg rot ciao. Op dus ja. eigenlijk. Wat zei hij eigenlijk? Ja, dat je op moet rotten. Oh, dat bedoel Daar kwam het op neer. Oh, ga met God. No. Heb je een goede Leidsman. Ga met God maar ga dan. Oh ja. Oh, well. nou, dat is I know you're gone.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 hij is niet weg en dan zwaait hij gewoon terug. Ja, schattig hè. Nou. Ik kwam net nog een, een uitspraak tegen op Facebook. En die vond ik wel erg aardig. Sommige mensen kunnen maar twee dingen. Ademhalen en zeiken. Als één van de twee nou gewoon zo stop is, probleem opgelost. Ja, dat is, uh, dat is een koers een waarheid. Ja, ik vond ja, hem leuk. Ja, ja, Dankjewel, ja. beeldret trouwens. Maar uh, ja, leuk. Helemaal leuk. Nou, ja. ah, oké. Okay. Um, had jij nieuws? Sat uh, nieuws. Ga je wat nieuws vertellen? Nee hoor. Dat gaan we straks pas doen, want ik had net eerst dat, dat ja, precies die. Ja, allemaal niet zo moeilijk. Ja Ann, ga maar, kom maar toe. Overigens de, de vorige was chef special met in your arm. Ah. <laughs> Beter laat dan nooit. Ja. Ja. ja, zeker. Ja, terwijl ze toch normaal gesproken een redelijke herrie kunnen trappen. En een goede herrie ook. Ja, dit ja. is uh, gewoon lekker op oh. tempo. Ja. Ja. Um, ik heb nog wat leuk Cinema Nostalgie. Vice Roy's House. Op 3 oktober opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur s middags weer haar deuren voor dus Vice Roy's House... met Hugh Bonville en Gillian Anderson... Het is, uh, de film is uh, in de tijd van 1947. De Britse heerschappij in India is bijna ten einde. Koningin Victoria's achterkleinzoon, Lord Mountbatten... verhuist voor een periode van zes maanden... met zijn echtgenote en dochter naar New Delhi. Uh, Zo een heel verhaal. Even kijken. Um, ontvangst met koffie en thee en cake is vanaf 1 uur s middags. De film begint om half twee... De kosten zijn 7 euro en dat is dan inclusief de belbus, film, koffie en een toeslag. Zonder belbus is het 6 euro. Um, losse kaarten zijn op de dag zelf de koop van Circus Zandvoort. Uh, een gastheer en een gastvrouw zijn aanwezig om je te helpen bij het in- of uitstappen met de lift of naar je stoel. Dus uh, alles wordt goed verzorgd. Ja. Um, uh, het is een, uh, Cinema Nostalgie is een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunst Circus Zandvoort en de Seniorenvereniging Zandvoort. En het is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend... en is voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk. Het is dus in eh, Circus Zandvoort op de Gasthuisplein nummer 5. Telefoonnummer 023 57 18686. Meer informatie kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. Super fijn weekend en uh, tot volgende week. Heel mooi. Dag allemaal. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.